Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. De nationale minister Rie van Buitenlandse Zaken heeft in de algemene vergadering van de VN... president Trump een geestelijk gestoord man vol grootheidswaanzin genoemd... die met zijn handen aan de nucleaire knop zit. Hij dreigde dat Noord-Korea tot meedogenloze preventieve actie zal overgaan... als de VS zijn land of zijn regering bedreigt. Enkele uren voor de toespraak van Rie vlogen Amerikaanse B1B-bommenwerpers... vlak langs de Noord-Koreaanse kust... Het machtsvertoon laat volgens het Pentagon zien dat president Trump... een scala aan militaire opties heeft om elke dreiging de kop in te drukken. De van Irak en Turkije zijn bij elkaar geweest... om te praten over wat ze noemen het illegale referendum in Iraks-Koerdistan. De Koerden in Irak zijn vastbesloten maandag een volksraadpleging te houden over onafhankelijkheid... Turkije is bang dat een onafhankelijk Iraks Koerdistan een stimulans is voor de Turkse Koerden om onafhankelijkheid te eisen. De Turkse premier Yildirim dreigt met economische sancties en noemt ook militair ingrijpen mogelijk. Het Turkse parlement verlengde vanmiddag het mandaat dat het leger toestaat in te grijpen in Irak als dat nodig zou zijn voor de veiligheid van Turkije. Terminaal zieke jongetje Amir is weer samen met zijn ouders. De jongen van tien werd op last van de rechter uit huis geplaatst... omdat het asielzoekerscentrum waar hij met zijn ouders woonde... niet de nodige hulp kon geven. Amir heeft niet lang meer te leven. Hij werd gisteren opgenomen in het UMCG in Groningen. En Zijn ouders, die in het AZC in Emmen wonen... zitten nu in het Ronald McDonald huis in de buurt. In de Eredivisie heeft NAC voor het eerst Feyenoord thuis verslagen. In de Kuip in Rotterdam werd het 2-0 voor de club uit Breda. Verder versloeg Herakles in Almelo Roda JC met 2-1. Willem II verloor thuis in Tilburg van Heerveen. Het werd 1-2. ADO Den Haag Sparta is nog bezig. Het weer droog met brede opklaringen. Minima vannacht tot een graad of 4. En kans op dichte mist. In de loop van de ochtend zonnig. Maar in het oosten wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Maandag kans op een enkele bui. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Well, no. Sipping whiskey, need highest floor of the bar. Staring at the same That lives alone One's brother Overdosed One's already on a second wife One's just Barely getting by But these people raised me and I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 Troubles 아난 노치 보다 야한 여자 그런 강 각적인 여자 Pan Gangnam Style Hey, hey, sexy lady. Oop, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op, op,